Oké, okay. nou ik ben inmiddels weer onderweg naar mijn werk en ik denk dat ik mooi een stukje opnemen voor uh, ja, een soort podcast zeg maar. Uh, dit is inmiddels mijn vijfde dag, in mijn nieuwe werk. gaat me goed. Uh, ja, het is totaal wat anders, het is, uh, maar het is mooi. Ik hadden er uh, drie à vier weken vooruit getrokken om mij uh, ja, het vak te leren zeg maar. Maar gisteravond heb ik al voor de eerste keer helemaal alleen gedraaid. Dus uh, ja, de hele fabriek uh, heb ik alleen uh, gedaan. Ik is dat heel eigenlijk goed. En wat ik hoorde ging het allemaal hartstikke goed. Dus ja, het is helemaal positief en ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben ook uh, ja, erg tevreden met de werk. Totmaals, dus het werk. Het is niet totaal aan alles wat ik gedaan heb, maar als ik heb uh, leuke collega's. We werken nu in de ploegendienst, uh, met uh, shifts shift van. Uh, drie tot soms vier mensen per shift. Dat is heel weinig, het is ook een heel klein bedrijf. En, uh, Ja, goed, bij ons wordt er dus. Uh, steenkool gefabriceerd. Steenkool is groot, dat we alles kunnen ja, worden geworden, of erin worden, uh, nou, noem maar op. Eh, uh, zonder problemen uh, gaat het niet breken. Ja, het is best wel veelzijdig, er komt best wel veel bekijken, kijken. Maar uh, ja, ik kan het horen, maar geen kwijt eigenlijk. En dat bevalt me wel. Dus ik ben nu onderweg voor uh, mijn laatste nachtdien. <coughs> Een beetje van 23 kilometer heen. Maar het is goed te doen, er is bijna geen wind. Dus het is heerlijk, het is droog. Het is uh, ja, lekker. mag niet lagen. Dus ik ga straks naar, uh, van 10. 10 uur vanavond. Het is nu uh, kort over negen. Ga ik uh, tot die uur morgenochtend weer aan de slag. Dus dat is een uh, lekker dagje. Morgenochtend ga ik naar huis en dan uh, ja mijn spullen staan klaar. Ik ga met uh, vrienden van mij. Naomi ga ik uh, twee dagen kerst shoppen in uh, Londen. Daar heb ik ook heel erg veel zin in. Sorry, dat ik het eigen ben maar ik ga de heuvel op <laughs> maar uh, ja, ik heb er heel erg veel zin in we gaan er even lekker dus uit haar kinderen zijn twee dagen weg je moet zo'n bruin op van mijn ex aanwezig zijn ja goed ik ben ook alleen dus kom makkelijk even twee dagen weg samen erg leuk uh, Ja, ben ik ook wel even toe er is er een hoop gebeurd ach ja weet je